and so, saying who can this thing be, just walking in the lane, thinking how, and knowing things have changed, and somehow I can't forget, just walking. Ik ben ik steeds hetzelfde. tegen? Wat gebeurt er Oma, als we ja. Wat zijn entiteiten? Wat is weg, karma? Ha? Wat is een medium? Ik Paranormaal, ik normaal. normaal. Het informatief ik programma doen, dat moet je, je geslaakt in de spirituele wereld. Stel al jullie vragen via de Fama-chat. Paranormaal, Normaal. normaal. Ik ben van 8 tot 10 met medium. En ja, ja, ja. natel. Paranormaal, Normaal. Waarom komen we steeds hetzelfde tegen? Wat gebeurt er als we sterven? Wat zijn entiteiten? Wat is karma? Wat is een medium? Paranormaal. Normaal. Het informatief programma dat je wegwijs maakt in de spirituele wereld. Stel al jullie vragen via de Sama-chat. Paranormaal. Normaal. Van 8 tot 10 met medium Nelly de Paranormaal. Normaal. Is my island in the sun my people have since time Nou, in ieder geval, lieve mensen. Het is zaterdagavond, 16 mei 2015. Vandaag is Saskia de Vries jarig. Dat is de vrouw van Martin de Vries. Dat is allemaal bekend. Die is vandaag jarig, Saskia. Ik heb ze dus even de felicitaties gestuurd. Nou, in ieder geval, we zijn er weer. Het is uh, vandaag wat triest weer geweest. Even ter uh, dingen voor ploink. De duiven zijn niet gelost vandaag. Uh, niet los van dus die moeten tot morgen wachten en zitten al vanaf het donderdag en avond in de mand. Dus zal ze blij zijn als ze morgen thuis zijn. Yeah? dat denk ik ook wel. Ze worden tenminste een beetje op tijd gehoord worden. Maar in ieder geval, dit was van kaart. nu ga ik even kijken wie er allemaal al binnengekomen is op de, gezien, de gezellige chatkamer. Van de Bron van Liefde. En dat is natuurlijk in dit geval donderdag. Goedenavond, lieve donderdag. Jullie weten, donderdag neemt ook mijn programma op, zodat iedereen naar die naar kan luisteren. Dan is er natuurlijk ook onze eigen Dirk Tek, die komt ook lekker binnen. Goedenavond, lieve Dirk. Ook jij welkom, natuurlijk. Dan is er natuurlijk uh, Krij of Ina. Ina die is er ook. Goedenavond, lieve Ina. En natuurlijk, Krijn, uh, niet te vergeten, ook jij lieve Krijn, altijd gezellig als je er bent. Natuurlijk ook Plonken, een hele lieve avond en Mout ergens op de achtergrond. Jij natuurlijk ook een lieve groet zie je vanuit rijden. En Bosje natuurlijk ook allemaal een hele, hele goede avond. Dan wil ik natuurlijk de operators van beide centers allemaal een hele goede avond toewensen. En ook de mensen die op dit moment toch zitten te luisteren en niet in de chat komen. op jullie allemaal een hele, hele goede avond. Nou, ik heb sinds gisteren weer een andere computer. Ik had er pas even gekocht in, uh, in Tilburg. Maar daar kon ik geen muziek pas spelen. En van de, week, de ene keer je, wou je helemaal niet meer opstarten. Tenminste althans, ik zet hem s'nachts altijd in de slaapstand of in de dingen. Ik kreeg hem niet meer aan de, aan, aan de gang, schijnt iets met mijn muis geweest te zijn. En ik kreeg hem toch niet meer aan de gang. Maar dan had ik al een keer een advertentie gezien van een man in Loosterhout. En die eh, adverteren, die kwam hem ook thuis aansluiten. Ik denk, dan koop ik het toch daarin. 45 euro, dat kan ik blijken nooit miskopen. Die andere was ook niet duur, 40 euro. Maar ja, die heeft gelukkig, heeft gelukkig mijn, mijn harde schaaf kunnen redden toe. Dus dat was natuurlijk alleen al dat geld waard. En nou staat die computer boven bij Wilfred, die ik had. Die had boven ook geen computer meer, dus die zijn toch naar boven gegaan. Want ik kreeg hem toch, toen ik die man gebeld had, hem toch weer aan de praat. En dat deed het weer gewoon. Dus, en bij Wilfred doet hij het ook meteen. Het start meteen op, dus daar is helemaal niks mis mee. Alleen, hier kunt u geen muziek af. Nou, die man, die kwam nog gisteren na met zijn computer. Hij had er twee bij, trouwens. De ene was een batterij van En Hij zei, dat moet nou net thuis was, het niet nou is het. Toen dus zei hij, maar ik heb er nog een bij, zegt hij. Die had hij ook bij. En, en dan ga je met die computer hier naar binnen. Maar ja, ik moest hem zelf maar installeren. Maar wat had ik gedaan? Ik had het toen gisteren overdag. Toen ik, die, ik had van de week al een keer een backup gemaakt. En nou, gisteren toen ik weer aan de praten had gelijk een hele backup gemaakt van de, van, van, de, van, de, van de computer. Van alles, van de documenten. Dus die heb ik vandaag weer gewoon opgezet. En die heb ik weer allemaal alleen die e-mailadressen. Wat had ik nou gisteren gedaan? Ik had die e-mailadressen allemaal uitgeprint. Dus ik heb vandaag. Die e-mailadressen allemaal al in zitten te vullen weer overnieuw. En, en ja, ik moest ook zelf mijn internet, of die mensen mijn e-mail uh, weer uh, doen. Dat heb ik ook gedaan. Dus dat heb ik weer. Dat doet het weer allemaal. En toen kwam ik erachter dat er maar drie zijn weer telfacht. En dat is Krein, en en Adrie. Andre, verder zit niemand. Ik heb wel gezien dat heel veel Gmail hebben, wat heb ik nog maar gezien. En Hotmail. Hotmail en Gmail komt heel veel voor. Want ik heb allemaal die. Ik uh, moet er nog een paar invullen. En dan heb ik al die al e-mailadressen die, uh, e allemaal weer ingeboekt. Hij heeft chatvrienden, chat -vrienden, vrienden, familie, uh, uh, zakelijke klanten. Dus die heb ik allemaal. Ben ik allemaal mooi, heb ik allemaal wat uh, invullen geweest vandaag. En dan is het zo, iedere keer als ik nou een mailtje van iemand binnenkrijg, dan, uh, kan ik, uh, uh, dan neemt je het gelijk op. Zet je het gelijk in het adresseboek, wanneer ik hem meer te terugsturen. Dus daar heb ik het allemaal weer, dus alles doet het nou weer. Maar, en nu heb ik een computer, want deze doet, uh, even kijken hoor, uh, film afdraaien, die me allemaal laten zien. Hier kan je tv met film afdraaien, hier kan je dit mee doen en dit kan je zus mee doen. En dat is natuurlijk best wel ideaal. Dus eindelijk heb ik dan uh, misschien de, deze. Hij zegt ook, oh, nou je het over drie weken, want anders bellen. Want dan kom ik, zegt hij. hij vroeg het kostte 45 euro, maar ik heb hem 50 euro gegeven aan die man. En, en er zat er ook nog een toetsenbord en een muis bij. Dus dat uh, was, was echt niet te veel. Maar het is, uh, het is een man, hij is al... Ze zit al elf nee, jaar uh, zit in de fut. en die doet dat voor zijn hobby, computers. Dat doe ik gewoon voor mijn hobby, Ik vind ik gewoon leuk, ik hoef er niks aan te verdienen. Ik vind het gewoon uh, gezellig om te doen, zegt hij. Want die jongen, toen ik vorige keer niet kon, uh, hoe heet het? Toen, toen ik niet goed op kon starten, heb ik die jongen gebeld. Ik zeg, hij start heel moeilijk op. Het duurt heel lang en dus ze ja, goed een beetje geduld hebben, zei het. Maar ik was er wel uitgekomen als ik hem dan afzet. En ik zet hem weer overnieuw aan. Ook een Windows 7. Deze is ook weer een Windows 7 plank. Ook een Windows 7 is deze. Dit is ook 7, hetzelfde programma, alles is hetzelfde, hè. Ja. Ja. ja, lekker weer bij de tijd, hè. Uh, aan de achterkant had hij die vier USB-aansluitingen en aan de voorkant twee. Dus dat is ook fijn, hè. Dus... Ik, heb, uh, ik heb er toch aan moeten wennen. Ik heb toch moeten wennen aan, aan die, uh, aan die uh, zeven. Ik xp de expert allemaal heel makkelijk, maar ik heb er wel een beetje aan moeten wennen. Maar ja, nou weet ik niet beter meer. Maar lieve mensen, ik ga dadelijk voor jullie voorlezen uit het boek, in een bijzonder gesprek, een uh, ongewoon gesprek met God. Daar ben ik vorige week mee begonnen. Ik wil er iedereen... Um, ik, ik wil met iedereen, wil ik... Um, uh, want ik heb al die mannen me gevraagd, wat is er achter allemaal, hè, die zit naar nou die ene... Dat was de voorloper van de USB, dat had ook nog zo'n aansluitingsgezegd, dat is de voorloper van de USB en de ander, ik zei, is dat voor? En toen zegt hij, dat is uh, voor, uh, voor, uh, een, voor computerspelletjes geloof ik. Ik vind het een mooi dat je net deed, hè? wat nou weer in je draait. Maar even in, uh, dingen van de huishoudelijke haard. Ik heb een mailtje gekregen van de week van deze kreeg. Ze had me een mailtje gestuurd van, uh, van de week over dat Sam niet meer wist hoe dat zat. Toen heb ik ze een mailtje teruggestuurd, maar dat heb ik jullie laten lezen. Want dat heb ik toen gekopieerd en aan jullie teruggestuurd. En ik heb een mailtje van haar teruggekregen dat ze op dit moment verdrietig is en boos is. En dat ze niet goed in haar vel zit. En uh, dat ze nu uh, dat ze heel uh, dat ze veel doet huilen en zo. Het zit niet lekker meiden. En uh, ze ging vandaag, of het weekend ging ze met een vriendin lekkere meiden onder elkaar doen. En uh, wanneer ze het eigenlijk weer wat prettiger voelde. Ik heb ook gezegd, als jij graag op farm uit blijft en, en graag via de monitor, dan moet je zeggen via de webcam dan mag je dat gewoon doen. Maar ik heb ze nog een meer teruggestuurd naar van de harte wetenschap. En uh, dat het allemaal goed mogen gaan. Het dus is alleen maar uh, goed, hè. Gewoon oh, kwijt. Oh, ik zal het wel naar jou toesturen. Jammer eigenlijk, hè. Ja, als ze het haar eigenlijk niet lekker voelt, dan moet ze gewoon ook niet, in, moet ze ook niet uh, uitzenden. Ze zit met een hoop uh, uh, verdriet en boosheid uh, dacht ik dat ze zat. Dus het ging niet goed met haar. Maar ik heb ook gezegd, ik heb een mail teruggestuurd. Nou, het is niet fijn als je niet goed in je vel zit. En ik hoop uh, dat je. Hoe heet het? Ik heb trouwens een, een dingetje gehad. Ik heb net een mailtje van de terug gehad. Ze zegt dankjewel voor de warme bericht. Ik probeer vanavond zaterdag even op de chat te komen. Knuffeltje van Dolfijntje leuk, hè? Oh. Dat heb ik net uh, van haar teruggekregen. Ze dus probeert toch vanavond nog even op de chat te komen. Ik heb ook geschreven: We hoop je weer snel dat je dit. Het is heel fijn, uh, het is niet fijn als mensen het niet lekker voelen. We hopen je weer snel te mogen zien op de zender of op de chat. Liefst Nelly. Nee. Dus dat heb ik ze gestuurd. Dus uh, ze zal toch uh, misschien. Uh, uh, ...toch wel weer komen. Kijk, dit kreeg ik van de week van. de Dan kun je dat lezen wat ik van haar heb ontvangen. Het is dus druk die bij de buren. Ja. En tenminste waren er toch nog een vrouw en een man naartoe gegaan net. Zij is ze er wel. Zij is ze, er, ja. Zij is er wel. Natuurlijk steunen we haar. Dus uh, ik heb eventjes laten weten, uh, Desiree, uh, we steunen jou allemaal natuurlijk en we zullen allemaal weer blij zijn als je er weer bent. Dus dat is gewoon, uh, nee, maar als je je eigenlijk niet lekker voelt, nou, dan voel wij je gewoon niet lekker. Dus het is, um, het is gewoon uh, ontzettend, het is gewoon goed. Het gaat voor mij gewoon als het geluid maar goed is, hè? Dat is natuurlijk. Dus dat wou ook even met jullie even delen, dat ze dat uh, even heeft aan laten weten. Mij. Want je weet, wij zijn een democratische uh, uh, ding, hè? Doet hij nou weer? Nou, wil we niet. Ja, Jan mailtje ook gekregen, uh, Point. Oh, you. You know, you know. Nou, Jan heeft me ook een mailtje gestuurd. Hij zegt, uh, fijne uitzending vandaag. ik ben even met veel dingen druk. Je hoort het nog. Groetjes aan iedereen. Dus de groeten van Jan. ik ben wel eens aan in de chat geweest hoor ik ben de hoezing nacht gewoon in de chat geweest maar ik was wat later want ik was uh, in slaap gevallen nou dat was het dan weer Nou, ik ben gewoon in de chat geweest, hoor. Joram, vind je dat ik niet op de chat kwam? Dan ben ik ben gewoon in de chat geweest. Ja, maar je moet wel even al mijn merk installeren, ploink. Als je dat zou willen doen, dan zou ik daar heel erg blij mee zijn. Zie je dat Bjorn ook binnenkomt? En Jaap is er. Goedenavond, lieve Jaap. Ja, ik heb jou vandaag ook nog je e-mailadres zitten noteren. Ik had het in mijn rug een Nou, in ieder geval ik zie dat Jaap binnenkomt, dat ze ook gezellig weer altijd een oude vriend ontmoeten. Tjako is er ook al, is er ook, maar die heb ik ook al een dag gezegd. Tjakko is er in ieder geval, onze Jaap is er weer. Onze Jaap, onze eigen Jaap is er, gezellig. Fijn dat je er bent. Heel gezellig. En natuurlijk... Uh, Bjorn natuurlijk, ook weer uit België, ook bij ons weer aanwezig. Ik ben benieuwd hoe het met Bjorn gaat met zijn uh, ziekenomroep. Daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Nee, je ziet me niet meer op de webcam. Dus dat is verleden tijd. Dat hoort tot het verleden. Ik blijf nu in de, in, uh, de, uh, zoals ik ben, Bjorn. Ik ben nu zoals ik ben. In, ik ik hul uh, ik me in, in de... In, in, in de geheimen, in Het in de... hoort een beetje bij het spirituele. Ik vind bij het spirituele hoort eigenlijk geen wekken. Gefeliciteerd met mijn nou, lucht, wie heeft er een auto? Wie heeft er een auto? Oh, een Jacko. Oh, die heeft, oh ja, die heeft een. Uh, die, heeft, oh, die had een, uh, een, auto, een ongeluk gehad. Dat was een auto was. Dat klopt. En die krijgt een nieuwe, nieuwe auto. Ja. Een andere auto. Ah, wat jij van de auto? Was jij van de auto? dat is dan fijn hè, dat je weer een andere auto hebt dezelfde keer blij ben je weer mee met een andere computer tot zolang je het weer doet natuurlijk maar ja dus het is Pentium 4 geloof ik dat ik zag dus hetzelfde, als je opstaat is hetzelfde programma als die de vorige keer. Windows 7 uh, alles zat erop, ook, hoe heet het, Excel, want dat moet ik natuurlijk wel hebben, hè. Dan zeg je op een gegeven moment, dan begin ik met het ding, dit, dit boek gaat over een ongewoon gesprek met God. Het is dus namelijk zo, daar werd, ik ben er ook begonnen, het gaat, er gaat eigenlijk meer, hoe kun je met God communiceren uh, door vragen te stellen. Ik heb natuurlijk in het verleden heel veel ervaren als ik dingen vroeg, of uh, ermee mee praten dat ik dan het antwoord kreeg. En ja, ik, ik, voor mij is het gewoon een vaststaand feit. Dat je, daar, dat je gewoon met God kan communiceren. Kan schrijf je maar een briefje naar hem. Hè, over dingen die je verlangt. Dan zul je merken dat, het, dat die wens ook in vervulling gaan. Maar wij denken dat hij de hele dag naar ons alleen zit te kijken. Dus, want het is zelfs als een kind dat nooit niks vraagt. Dat krijgt ook nooit niks. Maar als je iets wil hebben. Dan moet je het erom vragen. Je ziet het ook vaak in de kaartjes die ik trek. Om, om, om te kunnen om uh, dingen te kunnen krijgen, moet je er wel om vragen. En als jij die stem laat horen en vraagt aan God van ik zou dit of dit graag willen, dan zul je merken dat hij probeert zoveel mogelijk aan jouw wens te voldoen. Kan het geen doorgang vinden, dan moet je altijd maar denken dat het niet voor je weggelegd is. Maar dat er wel iets anders voor in de plaats gaat komen. Onthoud dat altijd. Dat, je altijd wel, dat er altijd wel iets zal gebeuren wat jou milder zal stemmen, wat jou meer rust zal geven. Daar hoef je je eigen niet druk over te maken. Dat, dat heb ik zelf al zo vaak ervaren. Mensen om me heen hebben dat ervaren. Dat is iets waar je vaak niet omheen kan. En of je nou wel gelooft in God of niet gelooft in God. Als je, als je hem aanspreekt, weet ik zeker dat hij, dat hij luistert. Maar hoe weet je nu, weet ik, ik, dat ik met God communiceer? Hoe weet ik dat dit niet mijn eigen verbeelding is? Wat is het verschil? Begrijp je dan niet dat ik even gemakkelijk via jouw verbeelding kan werken, dan via wat anders ook? Ik zal je exact de juiste gedachte Woorden of gevoelens toedienen. Op welk moment ook. Precies passend bij het doen voor ogen. Gebruikmakend van één of meerdere middelen. Je zult merken, je zult, je zult weten dat deze woorden van mij afkomstig zijn. Dus dat is wat God zegt, hè? Omdat jij volgens je eigen woorden nog nooit zo helder hebt gesproken. Als je je al duidelijk over deze vragen hebt uitgesproken, dan zou je ze ook niet stellen. Met wie communiceert God? Kies hij daarvoor bijzondere mensen uit of bijzondere momenten? Alle mensen zijn bijzonder. En alle momenten, me, momenten zijn perfect. Geen enkel persoon of moment is meer, bijzonder, dat is meer bijzonder dan een ander. Veel mensen kiezen ervoor te geloven dat God alleen op bijzondere wijze met bijzondere mensen communiceert. Hierdoor voelt de grote massa zich niet verantwoordelijk om naar mijn boodschappen te luisteren. Laat staan haar te ontvangen. Dat is een andere zaak. Het staat hun toe de woorden van iemand anders in plaats te stellen voor al de anderen. Je hoeft dan niet naar mij te luisteren, omdat je besloten hebt dat anderen al van mij over ieder onderwerp hebben gehoord en jij alleen maar van he naar hen hoeft te luisteren. Door te luisteren naar wat andere mensen denken, hoorden zij mij zeggen, je hoeft zelf niet te denken. Ik zie dat Linda ook binnenkomt. Goedenavond, lieve Linda. Dit is de belangrijkste reden waarom mensen zich van mijn uh, uh, boodschap afkeren. Op hun persoonlijk niveau. Iedereen... Indien je erkent dat je mijn boodschap direct ontvangt, dan ben je verantwoordelijk voor ze te interpreteren. Het is veel veiliger en gemakkelijker de interpretatie van anderen te aanvaarden, zelfs als je 2000 jaar geleden leefde. Dan te proberen de boodschap te interpreteren die je wellicht op dit moment in het hier en nu ontvangt. Toch nodig ik je uit tot een nieuwe vorm van communicatie met God. In communicatie met twee kanten. De waarheid, je hebt mij uitgenodigd, want er komt tot je in deze vorm, als reactie op jouw roepen. Waarom lijken sommige mensen, Christus bijvoorbeeld, beter met u te kunnen communiceren dan anderen? Omdat sommige mensen bereid zijn werkelijk te luisteren. Ze zijn bereid te horen. Ze zijn bereid zich open te blijven stellen voor communicatie. Zelfs wanneer het beangstigend, gek of zelfs gewoonweg verkeerd lijkt. We moeten naar God luisteren. Zelfs wanneer dat wat gezegd wordt verkeerd lijkt. Vooral wanneer het verkeerd lijkt als je denkt... Dat je overal gelijk in hebt? Wat voor zin heeft het dan om met God te praten? Vooruit, handel op basis van alles wat je weet. Maar merk wel op dat jullie dat allemaal al doen sinds het begin der tijden. Ik zie in welke staat de wereld verkeert. Jullie hebben duidelijk ergens gefaald. Er is zonder meer iets dat jullie niet begrijpen. Dat wat jullie wel begrijpen. Moeten jullie ogen goed zijn. Want met goed geven jullie aan dat je, ergens, dat je het ergens mee eens bent. Waarin jullie hebben gefaald, zal daarom in eerste instantie verkeerd lijken. De enige manier om hieruit te komen, is jezelf te vragen. Wat gebeurt er indien alles wat ik voor verkeerd hield in feite goed is? Iedere goede wetenschapper weet dit. Als iets... Wat een wetenschappenonderzoek niet werkt, dan zet hij al zijn uitgangspunt overboord en begint opnieuw. Alle grote ontdekkingen zijn gedaan door een bereidheid en het talent om ongelijk te durven hebben. En daarover gaat het hier. Je kunt pas God, uh, God pas kennen als je gestopt bent jezelf te vertellen dat je God al kent. Je kunt God pas horen als je gestopt denken dat je helemaal hebt gehoord. Ik kan jou pas mijn waarheid vertellen als je stopt met jouw, ware, met jouw waarheid te vertellen. Maar mijn waarheid over God komt van u. Wie zegt dat? Anderen. Welke anderen? Nou, leiders, dominees, rabbijnen, priesters, boeken, de Bijbel, in hemelsnaam. Dat zij geen Gezaghebbende bronnen. Werkelijk niet? Nee. Maar welke dan wel? Luister naar je gevoelens. Luister naar je hoogste gedachten. Luister naar je ervaring. Wanneer een van deze afwijkt, van wat je leraren je vertellen, of van wat je leest in boeken, vergeet dan de woorden. Woorden zijn de minst betrouwbare verspreiders, van de waarheid. En dat is ook zo. Ik wil u zoveel vertellen en vragen. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Bijvoorbeeld, waarom toont u zich niet? Dus dat is iemand die vraagt naar een God. Hè? Als er werkelijk een God is en u bent dat, waarom toont u zich dan niet op een wijze die wij alle kunnen begrijpen? Ik heb, het een, ik heb het keer op keer gedaan. Ik doe het nu weer. Op dit moment. Nee, ik bedoel. Op de manier die onweerlegbaar is. Die niet kan worden ontkend. Zoals. Tot bijvoorbeeld direct. Voor mijn ogen te verschijnen. Ik doe dat toch. Op dit moment. Waar. Overal waar je kijkt. Nee, ik bedoel. Op onweerlijkbare manier. Een manier die niemand kan ontkennen. En op wat voor manier zou het dan zijn? In welke vorm of gedaante wens je dat ik verschijn? In de vorm of gedaante die u werkelijk hebt. Dit is onmogelijk, want ik heb geen vorm of gedaante die jij kunt begrijpen. Ik zou een vorm of een gedaante kunnen aannemen die jij, wellicht, die jij wellicht begrijpt. Maar dan zou iedereen aannemen dat wat zij hebben gezien de enige echte verschijningsvorm van God is. In plaats van een van de vormen of gedaanten van God, één uit vele. Mensen geloven dat ik ben zoals ze mij willen zien. In plaats van wat zij niet kunnen zien. Maar ik heb, ben de groot. Ik ben de grote onzichtbare en niet degene zoals ik mij op iedere willekeurig moment voordoe. In zekere zin ben ik wat ik niet ben. Het is vanuit dit niet-zijn waar ik uit voortkom en waar ik altijd naar terugkeer. Maar, waar, maar wanneer ik mij nu in een of andere vorm voordoe, een vorm waarin ik denk dat de mensen mij kunnen begrijpen, wijzen de mensen. Mij de vorm voor altijd toe. En als ik mij vervolgens... in een andere vorm manifesteer... tegenover een ander volk... dan zegt het eerste volk... dat ik niet aan het tweede ben... dat ik niet aan het, aan het... tweede ben verschenen... omdat ik er anders uitzag. En andere dingen zijn en, en andere dingen zijn. Het zou... het dan kunnen zijn geweest... en wat zou het dan kunnen zijn geweest? Je ziet... Het maakt niet uit welke vorm of welke manier ik mezelf openbaar. Welke manier ik ook kies. Welke vorm ook. Geen enkel is onweerlijkbaar. En dat is wat ik jullie ook altijd vertel. Als je het moeilijk hebt. Als je het heel moeilijk hebt. Nee, vanavond die Linda. Op een keer komt ze. Maar ik heb ze wel vanavond bij me. Dan ga ik dadelijk laten draaien naar jullie. Nee, maar ze komt binnenkort. Ik heb pas een mailtje gekregen. En zij uh, heb ik ze uitgenodigd. Ik zeg uh, Ria weer bedankt voor de, voor de gedichten. En uh, ik uh, zou het leuk vinden als ik jou een keer op de zaterdag kom halen? Hè, en dat je dan s'avonds in de uitzending bent. Dan heb ik een mailtje teruggekregen van de, Dat zou ik hartstikke fijn vinden. Dus dan neem ik binnenkort met Ria contact op en dan gaat Wilfred haar halen. En dan komt ze gewoon naar mij toe en dan blijft ze. En dan gaat Wilfred ze s'avonds weer wegbrengen. Maar ik, ik, ik al, jullie weten, ik zit op de Astrolijn. En op een gegeven moment had ik, ah, toen te bellen bij een vrouw op de Astrolijn. En toen vertelde ze tegen mij, zegt ze, ik, ik moet u bellen, zegt ze want ik heb een gesprek met God gehad. En toen zei ik tegen haar van een gesprek met God gehad, ja. En als die mevrouw dat tegen me zegt, dan neem ik dat aan. Zegt ze zegt als u het nou moeilijk hebt, of je bent verdrietig, of je bent zenuwachtig, of je maakt je eigen ergens zorgen over dat dingen niet lukken, dan moet je rustig gaan zitten. Zegt ze, en dan gaat u in gedachten God voor uw geest halen, zoals u denkt dat hij eruit ziet. En dan kom ik weer terug wat ik net heb voorgelezen. Hij heeft de verbeelding, hij heeft de gedachten die wij zelf denken, dat, dat, dat is. Dus, dan ga je zitten denken. Wie hij, wie hij, hoe hij eruit ziet. Als je dan dat beeld voor je hebt. Als je dan dat beeld voor je hebt van hem. Dan ga je drie keer het onze vader bidden. Dus onze vader die in hemel zit, uw naam worden geheiligd. Ik zal het nu even doen. Ik ga nu even in gedachten, gedachte, als jullie dat met me meedoen, dan zul je ook merken dat je na de hand ook rustiger gaat worden. Ga nu eens in ieder geval zit bij jullie, even in gedachten God voor je geest halen, zoals jij denkt dat hij eruit zou zien. Dus dat doe ik nu ook, hè? Dan nou heb je die beeldenis, die beeldenis van God voor je, zoals jij denkt dat je eruit ziet. En nu gaan we drie keer het onze vader bidden. Dus onze vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijkkomen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brand en vergeef ons onze schuld, zoals wij ook een ander hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring. Maar verlos ons van het kwade amen. Onze Vader die in de hemel staat, uw naam worden geheiligd, uw komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld zoals wij ook een andere hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam wordt gehaald. Uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld, zoals wij ook een anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in de koring, maar verlos ons van het kwade aan. Verder zoek je niks te doen. Dan zul je merken dat je nadien heel rustig gaat worden. Net of je je eigen minder zorgen gaat maken. Als ik deze, deze meditatie, want ik zie het ook als een soort meditatie, niet had gedaan in de afgelopen maanden, met het misselagen te gaan van het bedrijf, dat we daarmee moesten stoppen, met het ziek zijn van Ad, had ik het niet gered. Maar iedere keer weer, dan raakte ik in paniek, als ik dacht dat de belasting eraan zou komen, en dan begon ik die drie keer die onze vader te bidden. En dan de interesseerde het me nou laat maar komen. Dacht ik dan, het komt toch zoals het komt. En dat is heel gek. Maar ik heb daar veel baat bij gehad. En toen die mevrouw dat tegen mij verteld had. Uh, ik zie dat Biek ook binnengekomen is. Goedenavond, lieve Bieke En toen ik... Uh, hoe heet het? Toen ik... ...dat uh, uh, die vrouw tegen mij verteld had. Toen kwam diezelfde dag toevallig Anita. En toen, ze, het was, toen zat ze nog met die... Eh, ...nog enorm, dan met, met Stan en zo. Toen zei ik... ...Anita, ik had toevallig een mevrouw aan de lijn... ...in met het volgende gezegd. En toen zei ze, "Nou, ...en zaterdagsmiddag bel Anita mij op... Zij ze zei... ...nou man, het klopt echt... Ze zeggen ik was er zo onrustig en zo paniek. Kreeg ik, het en ze zei, ik, ben, ik, ik dacht al, gelijk wat u verteld had. Ben ik ben gaan zitten. Ik heb ik gewoon gedacht, hoe ziet God eruit? Ik had er volle geest. Ik heb drie, uh, uh, drie keer tot onze vader En ik ben gewoon, het, het viel gewoon van me af. En ik heb het al tegen heel veel mensen heb ik het verteld. En heel veel mensen hebben er ook al echt baat bij gehad. Dus dat is toch heel, heel bijzonder dat die dingen toch, toch uh, uh, dat die toch gebeuren. En daar staan we eigenlijk niet meer stil. Maar ik, waar het dan vandaan komt, ik weet het ook niet. Net zo goed als ik Rijki ook zo'n geheimzinnige, zo geheimzinnige genezing altijd vind. Maar ik zal even kijken, want ik heb toevallig een cd'tje van Ria Lips. Deze keer naar me toegestuurd. Dan zal ik even kijken of dat we het kunnen beluisteren. Dan ga ik even het gedichten van Ria Lips draaien. Maar nou heb ik een, een, een ding waar, het, waar ik goed op kan, uh, muziek op kan draaien. Nou kan ik ook een keer die film. Oh nee, nou heb ik geen laptop meer, hè? Geen webcam meer. Even kijken of dat iets doet, hoor. Ja. Uh. Ik kijk je aan, ik streel je handen, eindelijk begrijpen we elkaar, woorden zijn nu overbodig. Ik kijk naar je grijze haar, en dat lachje in je ogen, ook dat is me zo vertrouwd. En ineens vind ik de woorden, zeg ik hoeveel ik van je houd. Luister, kun je me horen? Als ik zeg hoe ik je mis, maar jouw gezicht blijft onbewogen, omdat het maar een foto is. Verstaan jullie het? Wat weet jij van mijn eenzaamheid? Jij ziet mijn tranen niet. Mijn angsten, sta jij daarbij stil? Jij ziet alleen maar wat je ziet. Maar s'nachts, als alles donker is, en jij slaapt rustig door, dan lig ik wakker, ben alleen, en denk, waar doe ik het voor? Iedere dag het zelf doen. Leven blijft een strijd. En wat een leven leefbaar maakt, ben ik al jaren kwijt. Dus spaar me dus je goede raad, je kan ze kritiek beschouwen. Leef mijn leven, dan zie je pas of jij het redden zou. Alleen zijn is niet eenzaam. Al wat er in je leeft, uit zich in wat je doet. Door wat je anderen geeft, vergeet je vaak de pijn. Door anderen bij te staan, maakt jouw leven niet zo zwaar. En dan kan je het Die mens kan soms een enling zijn, verlaten tussen velen. Al lijkt zijn leven één groot feest, er zijn wonden die nooit helen. Verborgen en stil verdriet, hij slaat er zich doorheen. Wil niet dat iemand ziet hoe hij s'avonds huilt, alleen. mij vragen zou, wat kan ik aan jou geven, waardoor je weer gelukkig bent, het fijn vindt om te leven, dan is het antwoord zonder twijfel, op wat u aan mij vroeg, geef mij uw liefde heer, dat is meer dan genoeg. Ja, gezellig hè? Vergelijk je nooit met anderen. Wat het leven aan zich heeft, bestaat meer uit de buitenkant dan wat er in ze leeft. Je kan wel rijk zijn en heel mooi en gelukkig lijken, maar maak nooit de fout je daarop te verkijken. Wie je ook bent, wat je ook doet, wat je aan anderen wilt geven aan liefde en wat je ontvangt, maakt het zinvol om te leven. Zal komen dat ik afscheid nemen moet. De tijd dat je op aarde bent, en ook wat je er doet, is al lang voor je geboorte in je andere sfeer beslist. Ook mijn leven kent zijn grenzen, wat ik al die tijd al wist. Wees niet verdrietig, niets duurt niet eeuw, ook al voel je nu de pijn. Er komt een dag dat ik je terugzie, en wij weer samen zullen zijn. dat jij het huis uitgaat komt voor mij veel te gaan het lijkt of het pas gisteren was dat je bij mij werd geboren het is vreemd om hier alleen te zijn jouw stem straks niet te horen ik zorgde voor jou maar jij was er ook voor mij en nu ga jij je eigen en natuurlijk ben ik blij je staat nu op eigen dus kind mijn taak is over maar ook iets wil ik het je aan mij En liefde in mijn leven zwart met wit acht weken oud. blauwe ogen, het brutaaltje, ik voel het aan, dit gaat weer fout, die kleine heeft al lang begrepen, vanaf de allereerste dag, dat ze bij beer en mij kwam wonen, dat ik om al haar streken lag, ze wil vriendschap met ons beertje, een stap kwam door de flat, en verovert zich een plaatje, in mijn hart, en op mijn bed. Kijk ging ons poNetKoos. Zo' Alsof je hier nooit bent geweest. Geen foto als herinnering. Alleen een kaartje met jouw naam. René, mijn lieveling. te zwak om hier te overleven. En ik was zelf nog zo'n kind. Het lijkt of alles langs je heen gaat. Maar nu mijn ouderdom begint, weet ik, je was nooit helemaal weg. Een schaduw uit een ver verleden. En soms... Als ik geen uitkomst zag, zei ik je naam in mijn gebeden. Zo vaak heb je me bijgestaan vanuit die andere sfeer. En ik geloof, er komt een tijd, dan zien wij elkaar weer. En dan kan ik je zeggen dat je al die tijd al wist. Dat je aan je bent en dat ik je altijd heb al Dit gaat over haar uh, doodgeboren kindje, dit gedicht. Ik, ga. ik slaap zelfs in mijn bed. Ik doe geen stap meer zonder haar. Hij wordt op mijn net. Of ik nu af was of opnieuw rustig de zee te kijken, ze is altijd in de buurt. Ook als ik ga straken. Ze laat me in mijn mond met rust totdat ik reageer. En ze maakt ons een kopjes geeft wanneer ik zeg: dat bye. Vraagend om een teken, wat mij bewijzen zou, dat, al is het zonder lichaam, jij toch verder leeft. Aan mij vanuit de andere sfeer de moeder liefde geeft. Ik weet het wel, het is voorbij, we komen nooit meer samen. In de levens die nog komen, vragen we anderen naar. We zullen niet meer weten wie of wat we waren, maar als ze zien wie ik nu ben, zal ik de herinnering bewaren, van deze tijd. Omdat er ooit weer tegenkomt, zal ik. Dat je niet verblijven, al weet ik niet waarom. Je ja. nou het paneel mijn dan kun je de stem naar voren halen, de muziek. Wat leed doet, bespaar Geef hem wat hij wil, lief zonder veel strijd. Laat uw liefde hem altijd bewaar. Neem niets van hem af. Spaar hem verdriet. Geef hem als het kan, weinig strijd. Want u weet als geen ander van mijn verdriet, als een van mijn kinderen. Heeft. Waar ik u een bid, waar ik u een vraag, Een onmogelijke wens. Mijn zoon zou ongelukkig zijn. Je had geen gedicht als ze moest. Ja. We ja, gaan Ria ook aansluiten. Kan ze een keer in de week gedichten voorlezen. Ik geloof me dat ze bijna liet. Dat ik je steeds kan bellen Als niemand naar me luistert wil, Dat ik jou kan vertellen. Van mijn gevoel hoe ik geloof. Dat hij ons leven heeft. Met anderen niet begrepen. En jou kon ik het krijgen. Je was mijn steun En het mij, mij getrouwst op moeilijke dagen. Door jou vond ik de kracht. Wat onmogelijk leek. Te dragen. Als straks mijn tijd gekomen is. En mijn ziel naar boven gaat. Wil jij dan ook mijn handjes halen, als het alles weer verlaat?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 Alleen in woorden weet ik wie ik ben. Omdat alleen dan ik mezelf herken. Weg is de muur die om me heen is gebouwd. Dan ben ik een mens die gelooft en vertrouwt. Die altijd weer opstaat, hoe vaak ze ook viel. En met haar woorden getuigt van haar geloof in een zin. Hoe vaak ook gekwetst, toch blijft ze geloven. In de zin van het leven en de liefde van me. Ik kijk naar mijn handen en zie jou uit. De woorden die ik zie sprak jij al uit. En als ik in de spiegel kwam Zie ik door jouw ogen hoe ik op je lijk. Alleen met de kinderen en al die tijd voelden we dezelfde eenzaamheid. Hoe ouder ik word, hoe meer ik herken van wat jij eens was en wat ik nu ben. Eindelijk volwassen, wat meer de ik voor jou. Alle benden, alle het week Ik ben niet jaloers op mensen die rijker zijn dan ik. Geld heeft me nooit zoveel gezegd. Ik maak me ook niet dik hoe vaak ze op vakantie gaan. welke auto of ze rijden. Daar denk ik echt niet lekker van. Maar ik kan hen wel beleiden om de rust en het geluk dat van gezichten straalt. Als op het einde van hun leven door God worden gehaald. Dat is waar jij zegt, Plok. Dit is echt puur natuur, hè, Dit. Het moet niet te professioneel zijn. Je leeft alleen, ben je niet eenzaam? Vragen mensen vaak al mij. Is het niet saai, ben je nooit bang? Hoe komen ze erbij? Ik eenzaam, ik ken alleen het woord. Er zijn altijd engelen om me heen. En angst, God is toch bij me, die laat me nooit alleen. De liefde die ik krijg, waarmee ik word omgeven, is voor jullie niet te zien. Maar aan mij vindt het een leven. Hij heeft een tekening gemaakt. Wat krassen op het ploen. een vriender Olme. Zegt Babbel. Ja, er zit ook te luisteren. Ja, Het is een roze. Met zijn kinderen betekent hij rond fantasie. En ik zie twee vrienden door zijn ogen. Wie leert er nu van wie? Ik denk dat hij hier wat duizend gedichten heeft. Dit is Ridder Radio. We hebben niemand laten weten dat je bij ons geboren bent. Een kaartje met jouw naam erop, of met blijdschap maken wij bekend. Een Peter later, en een Meter kwamen daar aan te pas. Maar weinig mensen wisten dat je een broer van Johan was. De baby en je kleuterjaren had vlopen ze voorbij. En nu wist je wat laat dit kaartje. Na 27 jaren, nog steeds blij. Dat jij mensen niet geboren bent voor alles wat je bent. Je wordt geen mens je geboren, maar je de manier ook weer Dat als ik ouder word, veel dingen zal vergeten. Dat ik de namen van mijn kinderen ineens niet meer zal weten. Niet wie ze zijn en wie ik was. Geen toekomst, geen verleden. Alles wordt dan uitgewist waar ik voor heb gestreden. Mijn God hebt medelijden. Doe me dat niet aan. Hoe kan een mens zonder herinnering bestaan? Wat heeft een leven zin als het je geestelijk sleutelt? Laat mij tot het laatste toe ervaren, dat waar je als mens op hoopt. Dat ik oud mag worden, met al waar ik geef. En me bewust zal blijven waarom ik op aarde ben. Naar jou, van jou, naar mij, wat vaak de leeftijd is. Want je bent jong en wilt zoveel. Wie luistert dan naar haar? Want wie weet beter dan zelf waar het leven uit bestaat? En als je dan uiteindelijk je lessen hebt geleerd, waarbij ze altijd luistert, dat deed je veel verkeerd. Net als je in gaat zien wat zij als moeder gaf, waar je haar nog niet kunt missen. Ik weet niet. hoe mijn leven was gelopen. Als ik gekozen had voor een bestaan zonder mijn kinderen in mijn leven. Alleen mijn hier was gegaan. Ik kon alleen maar gissen, er zouden minder zorgen zijn. De verantwoordelijkheid die ik moest dragen, was zonder hun ontzettend klein. Maar als ze enig waren, was mijn leven zonder zin, moet ik ook mijn best zou doen, er was geen warmte in. Want niemand vond mijn leven, leuk, zoals zij in mijn leven. I'm about to start. I'm about to start. I'm about to start. I'm about to start. I'm about to start. I'm about to voor een mens kent geen uitkomst had. en dacht dat hier beneden voor hem of haar geen toekomst lag. En met in daad wou stellen, ik wil hier niet meer zijn. Deze wereld is te hart voor mij. wordt tijd dat ik verdwijn. oordeel niet te hard over een daad. reken het niet aan. Ik denk nu van de hoop dat ik nog zijn in deze meteen. I'm going to go to the next one. the next one. Speciaal voor jou, voor al je vriendschap, voor al wat je aan anderen geeft, voor wat je bent, voor al je zorgen, voor al dat in je leven waarin je anderen laat delen, heb ik bekend gemaakt met je zo, Ik heb dit gebied speciaal geschreven. Ik heb het dat ben je een <tied> man het kan geen toeval zijn dat jij hier werd geboren. Ik zou ze moeten zijn dat jij bij mij zat. Nee, toen ik jouw polpen zag, ze waren zilver trang. Weer koos je voor mijn leven. ...waarin ik van je goud. Al vele levenslag waren wij verboden. Weer kruist in onze winkel. Hé, ons dolfijntje is binnen! Lieros, waar, de Waar? Ik zal het in. Als dolfijntje kwam binnen. binnen. Hij is schat. Gegeven. Zijn wij vrienden. Vier, vier ja, dat is goed. En papa, papa, papa, ja. okay. Maar papa, papa, papa, papa, papa, deze papa, Oma. papa, papa, papa, papa, kan papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, ik met ik zie haar nog zo duidelijk voor me. Dat die ik nooit vergeet, die dierenland. Wat kon ze kusjes geven. En als ze op mijn nas lagen, wat niet mocht, maar wat ik toeliet. Als ik haar koezen overzag, waarmee ze me zo aan kon kijken. Dat kleine kopje een beetje scheef. Een vlotje, veel te vroeg gestorven. Blijft in mijn hart zo ik leef. Vlagen. Net als ik denk, nu heb ik het. Het zijn hele trieste dagen. Dankjewel, Ik wil schat. Ik ben ook het niet. Ik goed gedaan, het niet schat. Dat niet moet het het het ik ben ook schat. Ik ben moeten schat. Ik Goed gewerkt, Ik schat. Ik de telefoon. Ik de telefoon. van ben valt van mijn schouders. Ik ben schat. Ik ben schat. Ik dacht schat. Met mij. Wat Ik dat Ik je stem Ik hoor. Ik ben en blij. Mijn droom dat jij hier niet meer was en de aarde had verlaten, was gelukkig maar een droom. Dan hoor ik iemand praten. Een stem ontneem van alle hoop wat wonderen nog bestonden. Want als ik luister, dan hoor ik nog net. Sorry, ik heb het ik weet dat ik van Ria ook nog heel veel cassettes maar drie cassettenbandjes heb vol met gedichten. Ik ben een moeder met een zit. Dat ik ben nu waarom ze leeft, die tussen afwas en de bed nog iets te zeggen heeft. U gaf de gade van het woord, zodat ik op kan schrijven, op mijn bezien, op mijn lijden. En dat zal altijd blijven. Het geschreven woord van het gevoel is nooit meer weg te brengen. En dat is wat ik nou leert, aan anderen het schrijven. Dat straks mijn naam vergeten is, zal wat ik heb geschreven. Ik spoor ze Zo, dat was het einde. Een heel bijzondere cd, hè? Van Ria Lips. Was heel mooi, haar. Eigenlijk zouden we voor, voor uh, Ria een zenderskanaal moeten sluiten. En ik haal ze één keer in de week. alles maar een half uur gedichten voorlezen. Want ze heeft wel duizend gedichten geschreven, als het niet meer is, hè? Als ze ze allemaal eens een keer voorgelezen heeft, dan zijn we alweer uh, wat rijker. En hier heb ik nog een CD, en die ga ik nu draaien. Nummer 1. Vind ik erg geschikt voor de meditatie om een ziel naar het licht te brengen. <lacht> die nu uh, komt. En daar staat er, twee nummer prachtig voor de afsluiting ernaar, als het verbracht is. En dan veel geluk en plezier hiermee. De andere song zijn heel inspirerend en toepasselijk. Of tussen of bij de readings op de radio. Kus van Poink. Dat is heel lang geleden, heb ik die van Point gekregen. Ja, heeft ze wel? Ga je even website toch? Kiep ze maar in. Hoe uh, heet uh, ze meer? Uh, ding, uh, Garden Angel of zoiets heet het. Zoek het maar eens op. de Garden Angel of zoiets. Hier hoor, htp Ria Lips Web. Zie je? Oh, die is uit de lucht, zegt Point. Maar eens even kijken, iedereen weer van harte welkom eten. Natuurlijk, ons Bieken is er, Ons Björntje. Dirk Tek, onze eigen Dirk. dolfijntje is er ook weer. Fijn dat je er bent, lieve schat. Ook donderdag is er. Ik zag wel dat ze om jou welkom heten, dat je er weer was. En in ieder geval uh, Ina, Tjako, Kattenmeisje, Krijn, Linda, Plonk Nou, Aati zit te luisteren, want die heeft me al een mailtje gestuurd van uh, Ria, schatje. En Jan, die kon niet komen, want die had andere dingen te doen vanavond. Oh, is helemaal overgaan naar Facebook, hoor, oh, dat kan. En. Uh, en Aad heeft, heeft al een mailtje gestuurd dat hij zit te luisteren. Want hij vindt het altijd leuk als ik er boek voor zit te lezen. Hè? Dat vindt hij heel interessant om naar te luisteren. Jaap is weer weg, zie ik. Die is geweest, maar die is weer uh, pleiten. Dus uh, we hadden een vluchtig contactje even met ons. Nou, Vlindel die zit uh, in Twente, geloof ik. Die is op vakantie. En zo zie je maar, Naar nou, Colin is er een avond niet. Judith, dat weet ik niet dat ze luistert op het moment. Moet ik even kijken, want dan stuurt ze me meestal een mailtje, hè? Onder het... Uh, onder het... Uh, onder, tijdens de uitzending. Even kijken, hoor. Even kijken, als ja, ze luistert dan... Uh, dan stuur ze altijd een mailtje. Nee, wel de reclame van Action is binnengekomen. Met de reclame van Action. Nee, uh, Judith had hem, heeft nog geen mailtje gestuurd. Dan zal als ze dan nog niet luisteren. Ja, dan had ik gezien Ja, de Jaap op woensdag een uitzending heeft op de radio tegelijk met jou. Ja, dan kunnen we niet luisteren, want we kunnen maar naar één man tegelijk luisteren. En dat is natuurlijk naar jou, hè. Zo so doen wij dat. Zo so doen wij dat. Het hemd is nader als de rok. Zeggen ze wel eens, toch? En dan ik zie jij het hem ben, en Jaap er ook, werkt dat gewoon zo natuurlijk. Maar het is wel, lieve mensen. Het is wel heel erg mooi als je die gedichten van Maria Lips. Ze hebben me er ook natuurlijk weer gestuurd van de week. Uh, gedichten. Ja, jullie, zit vertaan uh, in, uh, in Groningen, hè? Het ligt er bij de ouders in de buurt, hè? Dus dat is altijd. Uh... Maar ja, dat is altijd met die gedichten. Ik heb ook nog een uh, paar. Uh, uh... Nee hoor, ik vind dat heerlijk. Ik vind dat een heerlijk dolfijntje. Dat ik geen cam heb. Dat vind ik zalig. Ja, ik, ben, ik hou niet zo van die publiciteit om me heen. Hè? Ik wil graag een programma presenteren. En dat gewoon graag zijn voor mensen. Maar wel, die, die toeters en belden eromheen, dat doet van mij helemaal niet. Maar toen we met Fama begonnen, toen moest ik een, een microfoon hebben. En dan had Adrien me aangeraden om, om, om die, uh, die webcam te kopen met ingebouwde microfoon. En zodoende was ik op de webcam. Maar ik heb herinneradio, uh, zeg maar, uh, nu al tien jaar uitgezonden zonder dat ze me daar konden zien. Dus ik vind het gewoon zalig. Uiteindelijk, mijn privé is mijn privé. Nee, ik doe helemaal niet gek. Ik doe gewoon normaal, serieus. Ik vind dat dit gewoon, als ik met mijn programma bezig ben, is dat gewoon een serieus programma. Ik, ik pak het ook serieus aan. En ik wil dan helemaal niet gek doen. En het is wel eens een keer leuk om, om onze kinderen zo uh, om me heen te zijn. En zo af en toe is het misschien desmiddels ook kerst, om een beetje de kerst weer te laten proeven. Dan is het misschien belangrijk, maar ik vind, uh, zonder webcam, vind ik gewoon zelf persoonlijk prettiger. Een ander hoeft niet te zien dat ik mijn wijntje ga zitten drinken. Of, uh, dat, en als ze me graag willen zien, onder het programma staan mijn foto, dan kunnen we zomaar bekijken. Nee, ik ben 2005 begonnen, ploink. Het is uit 2015, dus tien jaar geleden ben ik in maart beginnen te zenden, maar in radio. Maar ik deed wel een langere luisteren. Want Guus, die zat er van 2003 op, geloof ik dat, dat pas ik pas gelezen heb. En Willem de Ridder. Ja, maar dat kun je, maar dolfijn, dat kun je ook doen. Dan lach je, dat kun je ook. Als ik, nou, ik kan nou ook lachen. Als ik wil, toch? En dat kunnen ze ook horen. Nou, en, en donderdag neemt mijn programma op. Dus straks kunnen ze het allemaal naluisteren. Degene die het na willen luisteren. Dus alleen, alleen, maar het is alleen maar voor uh, de mensen die... Het moet eigenlijk zo zijn als ze van mijn radio intikken. Dat de link dat ze me na kunnen luisteren, eigenlijk ook uh, als linker bij zou staan. Dat zou het ideale zijn donderdag. Natuurlijk, hè, ik heb al veel langere ploink, van tolkregio nog. En dan, en dan van, uh, van Ridderhuid, dat ik met Willem de Ridder altijd belde. En toen heb ik uh, boeken geschreven. Toen heb ik mijn boek geschreven, toen heb ik dan Willem de Ridder ik geschreven dat ik een boek had geschreven en toen zei Willem, voor Willem of ik bij hem op de uh, via Ridder uit gaan zetten. Het is dus Willem de Ridder met, hij uh, was natuurlijk nog met uh, uh, w w Wouter, weet je hij dat natuurlijk dus zo, bij de andere naam? Wouter die is bij mij aankomen komen sluiten. Daar hoor je ook nooit niks meer van hè. Hoe heet die Wouter, Wouter ook alweer? Linda weet hij misschien wel. Wouter of hoe heet hij nou toch? Daar hoor je ook nooit niks meer van, hè? Nee, niet de Web-Wouter. Deze weet hij niet Oerwouter, ja. De Oerwouter. Daar hoor je niks meer van, hè, van Oerwouter. Hoe is daar eigenlijk mee? Hoe is het daar eigenlijk mee met. Uh, ja, was een leuke jongen. Ja. Oeh, Wouter, het was een, echt een leuke jongen. daar hoor je nooit niks meer van, hè? Waar is die eigenlijk gebleven? Oh, was een paar maanden geleden nog even op beginner. Ja, die, uh, daar hoor je niks meer van, hè? En uh, Jeroen Kuhn zendt die eigenlijk nog uit? Ik weet later bij Tolk Radio, dan had je die programma's, hè. Uh, Bart, Bart, daar heb ik nog steeds contact mee, met Bart. Die wil binnenkort een keer naar me toe komen, Bart. Met Roel in de Nacht, Roel is al overleden, hè. Bart, uh, Bart is er nog. Bart zit in een soort uh, uh, crisiscentrum, waar hij drugsslaafden uh, stimuleert, of... Uh, Waar hij drugsslaafde opvangt. En, uh, want uh, hij zelf ook heel erg aan de drugs geweest. Hè? Uh, Bart. Hè? En dan werk hij in een soort crisiscentrum. En dan had je. Hoe heet ze. Frederik Spicht, Spicht die zenden altijd samen uit met Theo van Gogh. Maar die was ook altijd grof. Hè? En dan had je. Hoe heet uh, uh, Boven Erven. Die was gestopt met roken. Die heb ik ook een keer een beker naar hem gestuurd. Een bekertje gevuld met drop. Toen had hij zes weken gestopt met roken. Toen had hij van mij een bekertje gekregen. Dan heb ik een bekertje gestuurd. Daar was ik echt. Daar was ik echt de slaaf. aan hoor. Aan tolkredio. En die kon je ook in de radio ontvangen hè. Dus als ik van België naar Nederland rijd, ik had altijd Tonkredi op staan. En dan had je ook nog uh, Eskimo, zondag, Eskimo, Eskimo. En dan hadden we nog, uh, hoe heet ze? Uh, die, uh, die astrologen dan daar heb ik ook nog een bandje, dus lang geleden heb ik nog gedraaid, hè, voor jullie. Jij bent Nelly, hè, Nelly van de Gitsen. Ja. Dan had je, dus die waren allemaal toonkrijgen en dan Willem de Ridder had dan... Ik ben dus bij Willem de Ridder twee keer in het programma geweest in Amsterdam. Ging ik altijd... Uh, ging ik altijd naar, uh, met, naar Amsterdam. En dan, deed ik met Willem de, dan konden de mensen mij bellen. Hè? Daar heb ik ook nog een opname van liggen. Mensen mij konden bellen. Ik ben mijn verhaal vertellen bij Willem. Ik ben twee keer bij Tolkredium in de uitzending geweest. Bij Willem de Ridder in de uitzending. Ze hebben dat ontmoet. En daarna Willem dan kwam, uh, uh, hoe heet hij? Uh, Bart met Roel. Dus daar heb ik toen ook kennis gemaakt. En dan die... Net voor Willem kwamen. Die waren er toen ook te weinig waren. Het ja, was ook één grote familie. Het is dus eigenlijk zonde dat die niet zijn blijven bestaan, want die hadden wel heel veel luisteraars. Maar ja. De pinguïn. Anja ja, het chatradio. Maar dat was ook bij radio. Weet Radio. Dat, dat Anja op de chatradio, dat was bij de Radio. Dat Anja de uitzending had. En dat was best gezellig, want die deed chatradio. En die zat een hele avond, kijken wat werd er op de chat gezegd. Waar ging ze dan op in? En allerlei uh, actuele onderwerpen werden dan behandeld. En dat was best wel heel gezellig. Tot op een gegeven moment, en dat vind ik zo jammer, want dat was toen, ik deed had de kaarten trekken. En met die kaartjes trekken, dat was natuurlijk populair. En toen ging, begon Anja oh ook met die kaartjes trekken. En toen is het uh, programma is het want je kunt nooit iemand evenaren. Je moet ook nooit proberen een kopie van iemand te zijn. Je moet gewoon je eigen programma doen. En toen gewoon zij ook. Ja, we zullen dadelijk, uh, Rijk, we gaan dadelijk eerst met Krijn Rijk sturen. Als je het goed vindt, en dan ga ik eh, kaartjes voor jullie trekken, de inzichtkaarten. Even de muziek wat zachter zetten. En zo is het natuurlijk. Uh... Maar dat was een heel goed dat was het... En Roel en Bart, die hadden, die hadden dan heel actuele onderwerpen. Hè? Uh, zware onderwerpen, van mensen die s'nachts belden. Hè? En dan uh, deed ik naar hun uh, mailen. Hè? Van uh, dit en dit met mijn computer, hè? En dan stelde die mensen vragen aan Bart en aan Roel en dan deed ik aan hun bericht sturen je moet het zo en zo en zo en zo en dit en dat. Dus op de achtergrond, maar dat wist niemand, dat deed ik op de achtergrond, deed ik via de spiritualiteit, gaf ik hun dan het advies wat ze aan die mensen door moesten geven. Maar dat wist niemand dat ik dat deed. Maar alleen Bart en Roel wisten dat wel natuurlijk. Dat was altijd wel heel erg leuk. Dat moet je ook doen Donnak. Ik vind dat bij jou ook, de kaart altijd heel interessant. Dat is ook altijd heel erg leuk. En dat moet je, dat is, dat is gewoon zo. Maar je moet nooit proberen, uh, dat zou precies hetzelfde zijn als ik nou begon in één keer met een verzoekplatenprogramma te gaan doen. Dat, doet, dat doet, deed Adrie, dat doet plooi, kun je een verzoek indienen. Als ik nou denk van, hé, hey, dat vinden de mensen wel leuk, weet je wat ik ga doen? Ik ga dat ook doen. Dat moet ik niet doen, ik moet gewoon bij mezelf blijven. Een beetje hoeren, een beetje spiritueel dingen vertellen, het, het onderwerp wat misschien aan bod komt, iets uit het boek voorlezen, een kaartje trekken en rijken sturen. Nou, dan is het toch wel hartstikke leuk. En zo moet iedereen gewoon altijd zijn eigen show doen. Dat is gewoon het beste. Maar we gaan nu eerst even rijk sturen, dan hebben we dan een al gehad. Ja. Hon. Tja. C. Tjo. Nee. Hondje al session neen. Hondje al neen. Ik vraag energie aan de Hogere Macht. En ik vraag het voor Willem de Ridder en voor Klari en ook voor zijn dochter. Ik vraag het voor mezelf Nelly en voor mijn kinderen Anita, Wilfred, Harold en Erika. En voor mijn kleinkinderen Nick, Femke, Wilhard, Kiki en Tim. Ik vraag het voor Wieke en haar poesjes. Ik vraag het voor Bjorn en ik vraag het voor Klotje en haar familie. Ik vraag het voor Dirk Dek en zijn zussen ik vraag het voor het Dolfijntje en Apus en, ja, ja. en Remi ik vraag het voor Ina en Dennis ik vraag het voor Tjako en zijn vrouw ik vraag het voor Jasper en voor het kattenmeisje ik vraag het voor Krijn en al zijn diertjes ik vraag het voor Linda en voor Martin en Marvin en ook voor zijn schoondochters en haar kleinkinderen ik vraag het voor Ploink en voor Mout. Ik vraag het voor Porsche en zijn familie. Ik vraag het voor Vlinder en haar man en haar kinderen. Ik vraag het voor Aad. Ik vraag het voor Judith. Ik vraag het voor Theo en Connie. Ik vraag het voor Saskia en Martin. En speciaal voor Saskia die vandaag jarig is. Ik vraag het voor Els en voor Guus. Ik vraag het voor Colinda en haar gezin. Tevens vraag ik het voor Christa en haar, haar en haar beestenbende. Ik vraag het voor alle luisteraars die op dit moment naar dit programma zitten te luisteren. Ik vraag het voor de operator en voor de red -red. En tevens vraag ik het ook voor de operators van Fama Radio. En, voor, en ik vraag het voor iedereen, voor alle mensen die op dit moment rijking nodig hebben, moeilijk in de vel zitten. Ik vraag het zeker voor mijn buren, zowel voor de ene kant als de andere kant. Omdat die allebei door een zwaar periode heen moeten. Vooral mijn ene nieuwe buurvrouw. En tevens vraag ik het voor al mijn familieleden, vrienden en kennissen, waar ook de wereld, dat het hun allemaal goed mogen gaan. Daar vraag ik de energie voor. Zij je ki, ki, ki. Ik vraag deze energie uit liefde. Dat jullie het allemaal mogen ontvangen, maar naar je eigen goeddunken gebruiken. Chokerai, chokerai, chokerai dat het negatieve weg mogen gaan bij iedereen en dat het plaats mogen maken voor het positieve. Dat is wat ik voor jullie allemaal vraag aan de hogere macht. Takumayo, takumayo, takumayo, dat het licht, het goddelijk licht, jullie allemaal mogen blijven beschermen. En ik voel me eigenlijk heel verdrietig en emotioneel. Ik denk dat er veel mensen zijn met het loslaten van verdriet. Er zit veel verdriet onder mensen, want ik voel dat. Ik krijg zo, ben zo geëmotioneerd geraakt en zo verdrietig. Dus er zijn mensen die heel veel verdriet hebben op het moment. en die, dat, Waar ik dat energie van oppik. Maar ik knip nu dat contact door... Dus dat die emoties dan weg mogen gaan. En ik ben natuurlijk ook dankbaar voor alle mooie dingen en de goede dingen die mij overkomen. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Zo, dat was al die sturen Het heeft me weer goed gedaan. Ik weet niet of dat, hoe heet het, dat uh, uh, krijg ook die emoties voelt binnenkomen dat hoor ik dadelijk wel. Ik trek vanavond mijn eigen kaartjes. Mijn blauwe kaartjes die je Martin de Vries voor mij gemaakt heeft. Dan zijn we toch rijk verzekerd met een eigen stream, hè? Dat nou het geluid weer goed is, hè, schatten. En dat ik geen webcammer heb, is alleen maar fijn. Ik vind het heerlijk. Ik weet wel dat de, de, de uitzender van, van Talk Radio, die had ook je webcam, hè? die kon je ook niet zien. Kon je alleen maar luisteren. Klotje, die zei tegen mij, Nelly, ben je nou niet bang als je je webcam meer hebt, dat dat je luisteraars gaat kosten? Toen zei ik, nee hoor. Ik had vroeger bij Radio Amago een webcam, had ik soms wel tot 50 chatters maar ja, toen kon iedereen in de chat komen, dat kan dan niet meer. Hè? Maar ik weet zeker als wij de chat open gaan gooien dat we veel meer chatters zullen gaan krijgen. Maar is het daarom te doen? Ik zeg altijd maar zo: ik ga voor kwaliteit, maar niet voor kwantiteit. En als mensen iedereen in de chat kan komen en ze gaan elkaar beledigen, daar hebben we ook niks aan. Hè? Laat het dan maar een gezellige vriendenkring onder elkaar zijn. En de mensen die toevallig luisterden. Uh, luisteren en die wilden ik graag meechatten. Die graag met mij meeluisteren. Die kunnen mij altijd een mailtje sturen. En dan sturen jullie een mailtje naar Nelly met IE, punt. Ten. Dus t e -n, punt. Napels, dus N-A-P-E-L, dan een apenstaartje, en dan sigo.nl. Dus wil je graag mee chatten in onze gezellige chatkamer, stuur me een mailtje, krijg van mij de inloggegevens en het wachtwoord. En dan kun je gewoon gezellig mee chatten. Ja? Daar is een webcam goed leuk voor uh, plooien. voor uh, foto's van de natuur of van kaarten of zo. Het eerste kaartje wat ik trek is voor ons eigen. Even kijken, even naar boven. Want mijn chat is verzakt. Mijn chat is gezakt. Voor ons eigen bieken, lieve bieken. Voor jou heb ik een kaartje getrokken en dat is: ik geef gemakkelijk uitdrukking aan mijn talent. Dus dit is een inzichtkaartje. Dus ze uh, wilden zeggen tegen jou, lieve Bieke, je moet eens wat meer uh, uitdrukking geven aan je talent. Dus wat meer laten zien van jezelf, wat jou, wat jou, wat jou kan. Want je hebt meer in je mas, dan dat je soms laat zien. Het volgende kaartje is voor Bjorn, lieve Bjorn. Ik stel me positieve veranderingen voor, in mezelf en in mijn relaties. Dus voor jezelf ga je ze uitmaken dat, je, dat het de komende tijd veel positiever zal worden voor jou. En dat je ook met positieve mensen uh, te maken gaat krijgen. Die is dan speciaal voor Bjorn. Nu een kaartje voor onze eigen Dirk. En voor jou lieve Dirk. Jij moet de stroom. Van je natuurlijke verlangens volgen. Want het kaartje zegt: ik volg de stroom van mijn natuurlijke verlangens. Dus heb je ergens zin in? Of komt iets vaak op jouw weg, lieve, lieve uh, Dirk? Uh, uh, geef het dan een gehoor aan. Een nieuwe kaartje voor. Dolfijntje, voor jou lieve Dolfijntje is een mooi kaartje, het is veilig voor mij om seksueel energie te voelen en ervan te genieten. Dus geniet van je seksuele energie. Want het hoort ook bij het leven. Een nieuwe kaartje voor donderdag. Lieve donderdag, jouw kaartje zegt, ik heb de overtuiging dat ik mezelf kan genezen. Dus, jij kan jezelf genezen. Door positief denken. En door de handelingen te doen die we te straks hebben gedaan. Hè? En nu een nu kaartje voor Ina. Lieve Ina, je bent een prachtmens. En je bent het waard om liefde te en waardering te ontvangen. Je dus is ook mooi hè, voor Ina. En nu een kaartje voor onze Tjako. Jij lieve Tjako, ik schep nu mijn leven zoals ik het hebben wil. Dus jij laat je nu niet meer leiden door toevalligheden. Jij gaat nu je leven scheppen zoals jij het wil. Een nu een kaartje voor Krijn. En Krijn, dit, dit past gelijk bij jou. Ik geef liefde en waardering aan anderen. Dat doe jij ook. Jij ja, respecteert mensen. Je laat mensen in hun waarde. En je geeft hen de liefde die hun mensen nodig hebben. Dank je wel trouwens Krijn. Voor al het goeds wat jij vaak doet voor mensen. Daar moet ik je voor bedanken... Van de hogere macht. Ik krijg dat in één keer weer door. Dus ik moet dat zo tegen je zeggen. En nu een kaartje voor Linda. Lieve Linda, ik koester geen rok. Ik vergeef en laat los. Zoals dus mensen jouw pijn hebben gedaan in het leven. En dat hebben we er best wel veel. Dus zeg dan tegen jezelf, ik koester geen rok, ik vergeet die mensen en ik laat het fels los. Daar heb jij er geen weet meer van. Een nieuwe kaartje voor Ploink, lieve Ploink. Ik ben een spontaan en een hartstortelijk mens. En dat klopt. Moutje weet er alles van. Een nieuwe kaartje voor postje. Ik kan gerust de controle loslaten. En de extase van het leven ervaren. Nu ga ik een kaartje trekken voor mijn eigen aad. Voor mijn lieve turut. Voor mijn lieve turut. Als je luistert. En voor jou lieve Aad, ik schep op mijn eigen manier de wonderen in mijn leven. En dat is ook zo, want jij doet wonderen in je leven. Al is het alleen maar de zorg die jij hebt voor andere mensen. En ook de liefde en de aandacht en de, en de troostende woorden die jij mij altijd stuurt. Want het is ook een wonder op zichzelf. En ze komen altijd op het juiste moment. Net wanneer ik weer eens, in, weer eens net iets heb, waar ik niet meer om kan gaan, komt er in één keer een liefdevol beeldje van Aad die me dan even vertelt over Ad weer. Dus dat is altijd leuk. En nu een kaartje voor Judith als ze mocht luisteren. Terwijl ik mezelf koester, word ik ook gekoesterd door anderen. Dat is ook zo. Als je je eigen zelf liefde geeft, Leef, dan krijg je ook die liefde, dan straal je dat uit en dan geven mensen je ook vanzelf weer liefde. Mensen die met een rok rondlopen, je zult altijd mensen tegenkomen in het leven die op negatief namen zijn. Mocht Theo toevallig luisteren, visueert het woord een fout met grote gouden letters. Dus lieve Theo geestelt jezelf niet zo. Nieuwe kaartje voor Dredred. Lieve Dred, Red. Red, voor jou geef een pijnlijke gebeurtenis ruimte en liefde om het daarna los te laten. En nu een nieuwe kaartje voor de operator. Mijn minder is mijn spiegel. Dus hou van jezelf, operator. En nu nog een kaartje voor mezelf... ROK! Geen ROK, maar ROK! En ik voor mijn kaartje is... Ik heel mijn oude overtuigingen en schep nieuwe en opbouwende overtuigingen. Mooi, hè? Of niet, hè? Nou, dat waren de kaartjes weer van vanavond. Is er inmiddels nog iemand binnengekomen? Nee, hè? Nee, ik heb ze allemaal gehad. Ja, we hebben ze allemaal gehad. Nou, dat waren de kaartjes weer van vanavond. Nou, nog een kwartiertje te gaan. En dan hebben we het weer gehad. Nou, ons, uh, ons uh, dingetje was ook jarig vandaag, dat weten we. En de duifjes die worden morgen vroeg... Morgen vroeg weer gelost. En dan ga ik even daarvoor eens dus even kijken of ik het heb. Dus ook door die weg. Zal ja, voor Koen. Ze hebben heel pret. Een duchtel veel van hem al, dat zijn voor de menselijke wegen. En komt hij dan thuis en een valt op de clip, beginnen ze het club niet te zingen. Appakit een duivenboer, leer altijd al vroeg op de loer. Een echte echte duivenboer. Ja, die kan niet nog zomaar kennen. Jij moet het nog voor jou die hoor. Daar die CD al die tandartjes. Om de te bekennen. zoeken in de lucht. zijn de kippen, als zijn de blauwen. op opwaardige Leons, gelukkig. Zijn de weer te gaan. Oh, de hele Blauwpjes. Kom uit, de is Dat een blauwe, oh, is De vlucht Vincent, ik weet het nog die historie en heeft die verzonnen. In was in uit de Brabantse land, het er prijs je de prijs toen was zaterdagmorgen voor dag en voor dag, een dag die jij nooit zal vergeven. Daar zag hij zijn duftje, het zat op de schouw, de dag haast de voet moet geregen. Rien is een duivenboer, daar lag hij toch vroeg op de loer. Achter echt een duivenboer, ja die kan je toch zo maar engen. Als oh, zijn wacht, je bent daarin in de om zijn wierstjes te verwerken. Uren zoeken in de lucht, naast de wit en onze lucht. De, de boot op zin, zetten, zet de de die twee het Dat is wel mooi, hè? Ja. Toppie, hè? je Koopman. Ja, dat was een Koopman. Dat is een goeie, hè? Even kijken hoor. Even kijken waar het nou komt. Het is ook een goede deze. Kloik. Kloik. <lacht> Heb een het gehuurd, vlak netjes een klein staminae. Bij de Antwerpse steen, een gezellige buur, daar wil ik u even van spreken. Ik woon daar alleen, en geen mens die me stoort, door het raam zie ik de wolken verschuiven. Het enige geruit dat je daarbij behoort, dat is het gevoer van mijn duiven. Ik zie zo geer mijn duivenkot. daar te zijn is mijn grootste lot. Want daar kun je alles vergeten, en zul je van zorgen nooit weten. Ik zie zo geer op daar te zijn is mijn grootste lot. Kom deel nu met mij daar je leven en lot, hoog op mijn God.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 Follow me in chat, en ben er een nestje gaan bouwen. Gelijk als een duiver had ik daar te wachten. Want duimpjes zijn niet te vertrouwen. Geen duiver lacht erop. Een duifje, een duifje zal ik zal overvoeren, vervoeren wat weet als een andere duivel gaat zien, dat hij ook dat liedje zal voeren. Ik zie ook zo'n keine duifje komen, de zijde is zij dus goed groot. Ik heb het niet moet alles vergeten, ik zal je van zorgen nooit weten, toen ik hier op mijn duivenkom, te zijn is mijn groot genot. Kom, deel met mij naar je leven en lot. Over mijn duivenkom. Zo, dat was mijn duivenkom. Hey, de chat is er nog. Ja, hij is er nog wel. Ik dacht dat ik de chat, de, de chat kwijt was. Zo. Zit ik op mijn duivenplatje, hè? Nou. Dus Plonk gaat even zijn planten buiten halen. Even dus mijn uh, dingetje opzetten. met een zijn uh, healing muziek. Maar ja, het is, uh, het is weer een leuk programma geweest vanavond. Nog zes minuten te gaan. Ik ben benieuwd of, of uh, Plonk dadelijk verder gaat met de uitzending. Dan zien we dan weer wel vanzelf, Was even uh, een duimelietje. Ja, de Duitsers zijn de donderdag en avond zitten ze al in de mand, hè. Vanaf de donderdag en avond zitten ze al in de mand, dus uh, ze zijn al naar Frankrijk vertrokken. En dan komen ze, ze vandaag nog niet gelost, dus het is van de vrijdag, de donderdag en nacht, vrijdag en nacht, zaterdag en nacht. Ze zitten al drie nachten in de mand, hè. die gaat dadelijk lekker uitzenden blijven we nog lekker gezellig in de chat erbij nou het was weer hartstikke leuk vanavond ik heb er weer van genoten Dolfijntje die was er weer Dirk Dek was er nou lieve schatten, ik ga afscheid nemen ik neem afscheid van Bieke ik neem afscheid van Bjorn ja even want ik blijf in de chat hè? tenminste ik bedank jullie dat jullie er waren vanavond ik bedank Bieke, ik bedank Bjorn ik bedank Dirk Tek, ik bedank Dolfijntje, ik bedank Donner, ik bedank Ina, ik bedank Jacko, Ik bedank Krijn, ik bedank Linda, ik bedank Plonk, ik bedank Postje. Ik bedank. Ik bedankt, uh, Jaap dat hij er even was vanavond. Leuk dat hij er, al, dat hij er was vanavond weer. Ik bedank iedereen die weer op dit moment naar het programma heeft zitten luisteren. Dan natuurlijk mijn lieve Aad. Ik bedank Judith als ze luisterd heeft. Uh, ik bedank iedereen. Ploik, die gaat dadelijk wel mooie liedjes voor mij uh, doen. En dan ga ik dadelijk op de, op de andere chat inloggen. Want kijk, ik heb, daarvoor, wil ik, daarvoor wil ik die, uh, die Mirk chat. Uh, uh, ploik. Want als ik die, de, uh, dan kan ik gewoon daarop luisteren. En als ik dan naar jullie ga luisteren, dan zet ik gewoon weer de, de, de chat aan. Met de stream dat ik jullie kan luisteren, maar anders heb ik uh, last. Ik kan niet, er komt geluid op de box binnen, dan moet ik de box afzetten, maar dan kan ik niet muziek draaien. Dus daarvoor als ik de mir heb, kan ik gewoon chatten met jullie, en dan kan ik gewoon muziek draaien, en dan, dan, dan, na mijn programma afgelopen is, schakel ik gewoon over naar de, naar de stream van de Ridder. Maar dat komt allemaal wel goed. Het is gewoon heel simpel. Simpeler. Simpeler kan het niet. Dus. Maar ik moet nog drie minuten. Want ik uh, moet rekening houden met de radio. Want die gaan, als je, krijg je die nog drie minuten in een yo-yo. Jo jojo. Nee, yo-yo. -jo. Ik krijg een boodschap op de chat binnen, heb gekregen. Judith luisterde. Ze heeft ook geluisterd naar Ria Lips. Leuk van Judith. Ze luisterde daar vanaf 8 uur. En voor iedereen heel veel liefde en een prettig weekend van Judith. Sterkte, liefde en gezondheid voor iedereen. Van ons jullie. Echt, ja? Ik hoorde een check, Ik hoorde uh. <laughs> een check. Ik moet er even laten. Ik, ik hoorde een check. Ik dacht dat het alzaal was. Nee, dat het alzaal was. Dus lieve mensen, ik ga afscheid nemen. Ik wens jullie nog een heel fijne zondagmorgen. Ik weer stevig omheen. Dit een... is Ridder Radio.